Ik denk nu heb ik ze te pakken bij de middenstandsbank. Ik heb geen eigen zaak, ik ben geen middenstander, dus ik denk bij mezelf, hoe zit dat nou met het meedenken voor mij? Ik zeg dus tegen die juffrouw, <coughs> juffrouw, kunt u misschien even met mij meedenken? Jazeker, zegt ze, twintig. Ik zeg, wat twintig? Dat zijn twintig manieren om te sparen bij de NMB. Giro sparen, bonus sparen, automatisch sparen, vaste termijn spaarrekening, aan toonder. Ik zeg, oh, juffrouw, mag ik er even over nadenken? Dat hoeft niet, zegt ze. Dat doen wij toch voor u? De NMB denkt met u mee.